Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een principeakkoord voor een nieuwe tweejarige CAO in de schoonmaakbranche. Dat is het resultaat van overleg gisteravond tussen de werkgeverskoepel OSB en de vakbonden FNV en CNV. De schoonmakers en werkgevers zijn het eens geworden over een loonsverhoging van bijna 5 procent, betere opleidingen, regelmatige werkdrukmetingen en meer zekerheid voor uitzendkrachten. Aan het principeakkoord ging een staking vooraf die op 2 januari begon. De stakende schoonmakers mogen zich de komende dag uitspreken over het onderhandelingsresultaat. De werkgevers zijn enthousiast over het voorstel. Volgens de OSB kunnen de 150.000 schoonmakers profiteren van de beste CAO van Nederland op dit moment. Ook de werkgevers moeten nog stemmen over het principeakkoord. Dat doen ze volgende week. Als het aan de directeur van het Nederlandse Wereldnatuurfonds ligt... treedt de Spaanse koning terug als erevoorzitter van de organisatie. Zij in het NOS Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. Koning Juan Carlos bleek afgelopen week op olifantenjacht te zijn in Botswana. Dat kwam aan het licht toen de Spaanse koning zijn heup brak op safari. Wereldnatuurfonds heeft vandaag een open brief naar de koning gestuurd... waarin om tekst en uitleg wordt gevraagd. In de brief wordt volgens de Nederlandse WNF-directeur heel duidelijk gesuggereerd... dat koning Juan Carlos zelf tot inzicht komt en terugtreedt als erevoorzitter. De politie heeft in Lelystad een man van 42 opgepakt... die wordt verdacht van internationale drugshandel via internet. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kan de Nederlander worden gezien... als de leider van de groep. Wereldwijd zijn in verschillende landen 15 verdachten gearresteerd. De bende verkocht via een website allerlei soorten drugs, zoals hash, paddo's, LSD en ecstasy. Van 2007 tot 2009 zijn ruim 5000 orders verwerkt, met een waarde van meer dan 1 miljoen dollar. Het weer vannacht onbewolkt en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende ochtend vooral in het oosten nog wat zon. In de loop van de dag raakt het dan bewolkt en smiddags gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt overdag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Het is uh, 17 april 2012 en het, uh, u luistert naar het programma Dit is De Nacht... maar dit was toch wel een beetje de dag van de start van het proces... tegen Anders Breivik, die vandaag in de rechtbank... Uh, onder andere beweerde de rechtbank niet te erkennen... En ook nog eventjes beweerde om niet, dat hij niet schuldig was... omdat hij handelde, hij handelde uit zelfverdediging. Nou Bijzonder betoog, daar zouden we op zich de hele nacht over kunnen praten. Maar ik heb een ander onderwerp gekozen. Wat dat is, dat ga ik nog niet verklappen, dat zeg ik zo meteen. We gaan namelijk eerst even lekker ontspannen... met muziek van Lindisfarne, Meet Me on the Corner. We'll be right U luisterde naar Lindisfar met Meet Me on the Corner. Illegale werknemers die leveren je als bedrijf uh, soms een flinke boete op. Als je bijvoorbeeld een glazenwasser inhuurt en die blijkt later illegaal te zijn... dan uh, riskeer je als bedrijf een boete die kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Vaak onwetende ondernemers die raken op deze manier juist uh, flink gedupeerd. en De arbeidsinspectie legt die bekeuring namelijk neer bij zowel de opdrachtgever... als het uitzendbureau dat de illegale werken inhuurt. En dan met name de kleine ondernemers, die zijn hier van behoorlijk te dupe. Uh, in het EO-radioprogramma Dit Is De Dag luiden zij namelijk de noodklok. Dat hebben ze gedaan afgelopen woensdag 11 april. En is uh, PvdA-kamerlid uh, Marietta Hamer aanwezig om even te reageren op de feiten. We gaan eventjes luisteren naar uh, deze reportage. Het onwetend inhuren van een Bulgaar zonder werkvergunning kan een bedrijf...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 in verband met het illegaal inhuren van personeel. Hier het voorbeeld van Max Papen, een Rotterdamse gerenommeerde architect. Ik hoorde dat ik een bekeuring zou krijgen. En toen dacht ik aan een bedrag van door het rode stoplicht rijden. En toen zei die meneer van, nee, dat wordt dan 8000 euro. En uh, 8000 euro, en dan schrok ik, daar moest ik heel hard om lachen. Ik zeg, dat kan toch niet het geval zijn.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 We een reportage uit het uh, eo radioprogramma. Dit is de dag van afgelopen woensdag 11 april. Uh, ik ben benieuwd of er uh, misschien vannacht ondernemers luisteren die uh, hier wel eens mee te maken hebben gehad. Dus met boetes naar aanleiding van illegale werknemers. Soms zelfs, of eigenlijk juist zelfs zonder dat zij het zelf doorhadden. Bijvoorbeeld dat een extern bedrijf dat u heeft ingeschakeld opeens even een uh, ZCP inhuurt vanwege capaciteitsproblemen. En die blijkt dan niet helemaal uh, legaal aan het werk te zijn. Of misschien heeft u al gewoon een, een mening over deze wetgeving. Is het wel eerlijk dat bedrijven die, uh, die boete moeten delen en moet het inderdaad misschien dan verboden worden voor bedrijven om in het contract de boetes door te schuiven naar de, he, de, de, de uiteindelijke ondernemer die iemand inhuurt? Of is dat gewoon een slim spel en moet een uh, opdrachtnemer daarbij letten als die, opletten als hij het contract tekent? Nou ja, Misschien heeft u wel zo'n zaak meegemaakt van dichtbij. Of u was misschien de opdrachtgever of misschien zelfs wel de illegale werker. Alles mag, alles kan. Ik wilde graag over praten met u vannacht. En u kunt dat doen door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook even mailen. Dat kan naar nacht.eo.nl. Of eventjes reageren via Twitter. En dat kan dan uh, via de ditisdenacht. Of met hashtag ditisdenacht. Bel dus in naar 0800-1121. Dan gaan we ondertussen eventjes luisteren naar muziek. We have held our cards, neither of us showing, or second-guessing what does it mean. So open up your heart, don't be afraid of the dark, go on let that light shine in. And if it's me.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 It's me It's oh. Jamie Faulkner was dat met If It's Me. Um, er uh, is nog niemand die gebeld heeft. En dat is uh, toch redelijk uniek uh, bij dit programma. Um, dus ja, mocht u een uh, ondernemer zijn die, uh, die hier wel eens mee te maken heeft gehad... of, uh, laten we het dan maar breder trekken, heeft u überhaupt uh, hier iets over te zeggen... over illegaal werken... Uh, uh, mag dat of niet, uh, maakt me eigenlijk niets van uit. Als u iets te zeggen heeft over het onderwerp... dan is het nu even de tijd om, uh, om te bellen naar dit radioprogramma. Want uh, we zijn toch altijd afhankelijk van de, van de bellers. Ik zit hier uh, met, een, uh, met een vriendelijke technicus. En voor de rest heb ik geen, uh, geen panelleden of uh, interessante tafelgasten. Die zijn over het algemeen niet zo welwillig om uh, om twee uur s'nachts naar de studio te komen. Uh, dus we moeten het programma samen met u maken als luisteraar. Uh, maar goed, dan moet u wel eventjes uh, bellen als u iets te zeggen heeft. Dat kan dus naar 0800 1121. Dat is ook nog eens helemaal gratis. Service van de publieke omroep. Zolang het nog kan. Uh, dus uh, voel u vrij om gewoon uh, lekker uh, te bellen. Uh, u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Uh, of even reageren via Twitter met... Uh, uh, dit is de nacht of uh, met hashtag dit is de nacht. Ehm... Uh, Even kijken hoor, ik zie op Twitter uh, nog niks binnenkomen behalve een paar nieuwe volgers, bijvoorbeeld Jelle Schaftenaar, hartstikke welkom en Twente Security. Nou, Twente Security als u uh, dan gaat volgen op Twitter, uh, misschien heeft u er ook wel eens uh, mee te maken Want bel gewoon eventjes uh, naar dit programma 0800-1121 dan kunnen we er zo meteen uh, met elkaar over kletsen. Ah, wacht, ik uh, krijg iemand uh, even kijken of dat eventjes zo kan op lijntje A. Goedenacht, hallo. Goedenacht, ik spreek met Rick de Loy. Ik denk ik het wel weet wat betreft die, die verantwoordelijkheid in de bouw, ja. dat begint in eerste instantie begint het natuurlijk bij de uitvoerder. Want iedereen dient zich te melden bij de uitvoerder. En de uitvoerder is met de taak belast om de controle uit te voeren in verband met papieren, maar ook het, het VCA-diploma, het veiligheidsdiploma. Want uh, u werkt zelf in de bouw? Nee, niet meer. Maar heeft u gewerkt? Jawel. Oké. Okay. En kwam dat dan vaak voor dat er illegale werknemers actief waren? Nee, in mijn tijd niet. Maar dat speelt de laatste tijd en ik hoor dat steeds vaker. Maar ik begrijp dat niet zo, want die controle die is goed afgeschermd, vind ik... En, en ik, ik denk dat de meeste mensen toch meer denken van, ja, het, is, het scheelt een stuk in prijs of, of, ja, het is te makkelijk. Maar zo is het niet. Het, het is, ik vind dat het goed geregeld is. Ja. Het, het meeste mensen die in de bouw werken, die moeten al voorzien zijn van een VCA-diploma. Ja. En in de eerste lessen daarvan, dat heb ik dus ook in mijn bezit, wordt dat al doorgenomen waar de verantwoording ligt. Ja. De verantwoordelijkheid ligt. Oké, okay. en... Uh, krijgt u dan de signalen ook uit de bouwsector de laatste tijd... dat daar uh, steeds meer van dit soort gevallen plaatsvinden? Nee, op een groot bouwwerk gebeurt dat niet. Dat geloof nee, hè? ik niet. Nee, ik, ik heb ook het idee, dan dat moet je gewoon inderdaad melden bij de uitvoerder... en is er altijd één iemand die daar uh, actief de controle over houdt. Maar in, in het geval bijvoorbeeld zojuist in de reportage... als er een, uh, iemand actief is die, die de glazen wast... Uh, en, en via een standaardbedrijfje dat doet. En dat bedrijfje heeft even een capaciteitsprobleem. Dus die schakelt even extern iemand in die het ook even niet meer weet... en nog even iemand anders inschakelt. Waardoor ja. je via via met iemand opgeschreven zit die je niet kent. Maar goed, je weet allemaal niet... Dat, dat... Het lijkt wel een witwaspraktijkje, wit, wit, wit nou, ja, toch? Ja, ja, ja, bijna wel. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Ja, dan, dan zou je bijna iedere onderneming moeten verplichten... om elke Piet-Jan en, uh, en uh, iedereen die zegt maar wat doet bij dat bedrijf... of oh, is het maar de ramen zemen dat hij eventjes gecontroleerd wordt op zijn werkvergunning. Dat, dat is toch ook een, niet echt een werkbare situatie, of wel? Ja, je, je moet het niet zo breed maken. Het, je, ook de, de persoon die aan het werk gaat die dient zich verantwoordelijkheid te nemen en die dient zich te melden en ja. de persoon waarbij die zich meldt, die moet dat ter plekke controleren en, en... tevens moet hij ook kijken of de veiligheid wel in acht wordt genomen. Wat voor een materiaal komt de persoon brengen? staat hij op een trap of staat hij op een krukketje? Hoe willen die? Dat moet allemaal doorgenomen en dat zijn normale dingen. Zo werk je en dat dat ja, dat wordt dat, dat wordt niet zo, uh, dat wordt een beetje uh, makkelijk overgedaan. Maar het principe is niet daar. Nee. Maar heeft u dan nooit zelf uh, misstanden meegemaakt in een bouw als het om werkomstandigheden gaat? Stop. Ja, en dan was de arbowet daar en die controleren dat en dan kreeg je een uitbrander. Maar kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? Ja, lastwerkzaamheden en nee, ik ben installateur. Oké. Okay. Dus ik, ik, ik deed sprinkelinstallaties, aircoach en, en luchtbehandeling en CV. Ja. En dan heb je natuurlijk veel snijwerk in het ketenhuis, in maar ook veel laswerk, en he, veel hijswerk, zware materialen. Daar wordt echt wel goed op toezicht gehouden. Okay. Ik, maar ik geloof dat het probleem meer ontstaat bij de snelle klussen. Even dit, even dat, even zo, even zo. Ja. Ja, en dan gokken ze het er maar op. Ja, precies. Ja. En, en dat zou dus verbeterd kunnen worden door gewoon actief te controleren vanuit de ondernemer gezien? persoon aanspreken die de meneer inhuurt of in dienst neemt, of, of, of noem maar op, ja. en, en niet gaan verschuilen achter een onderaannemer of een, een, een tussenmannetje, dat is allemaal zo vaag. Nee, de maar richtlijn... goed, dat, dat verstoppen ze ergens in een of andere kleine letterclausule onderaan het contract en ze hopen dat diegene eroverheen leest en vervolgens uh, kunnen ze dat makkelijk doorschrijven. Maar dat is dus nu de vraag richting minister of dat verboden kan worden. Ja, ik, ik, ik weet dat niet, ik weet daar nee. geen antwoord op. Kijk, alles... Alles verandert zo. Het gaat allemaal zo snel. Maar ik, ik weet wel vanuit mijn uh, historie dat de richtlijnen zijn heel duidelijk. En daar moet ja. iedereen zich maar aan houden. Ja. En het, het is altijd een beetje misselijk op zijn Amsterdams gezicht... als je dan gaat verschuilen achter de een of ander. En, en, je, je dient daar gewoon zorg, zelf zorg voor te dragen. Klaar. Ja. En Rick, Rick was het toch? Ja. Uh, je, je bent op dit moment zelf niet meer werkzaam? Nee, nee. Hoe komt dat? Nou, ik, ik, ik, had een, uh, ik was een dikwandig cv-monteur en het komt de laatste tijd steeds minder voor. Hoe en, bedoel je, het komt steeds minder voor? Nou, het is allemaal dat dunne pijpwerk, het dun materiaal, dat doe je met een buigtangetje. Okay. En dat andere het moet je dus echt uh, verhitten tot het uh, metaal bijna vloeibaar is. En dan moet je het buigen in een bepaalde vorm, in een bepaalde straal. ja. En dat, uh, ja, daar moet je een beetje vakbekwaam voor zijn. Je moet, je, het is, nu is het allemaal snel, snel, snel. Het zijn die dunwandige pijpen. En dat doe je met een buigtangetje, doe je het ombuigen op de mate die je wilt hebben. Maar bet, dat betekent dat dat er gewoon geen werk voor jou nu is? Nee, weinig. Maar ik ben ook al oh. heel oud hoor. Ik ben al 54. Oh, nou dat valt al best mee. <laughs> Jawel. Maar fysiek is het een zwaar beroep. Ja, dat snap ik. Ja. En, en ben je altijd wakker om half drie s'nachts? Ja. Yeah, yeah. Gewoon een nachtmens? Nou, nee, niet echt, maar ik kan niet slapen en ik luister heel vaak naar jullie programma. Ah. Ik heb al vaker gedacht, ik zal eens bellen, maar nou had je zo'n. Uh, zo'n dringende uh, oproep, hè? Ja! Ik denk, nou, <laughs> dan doe ik tegelijk. Nou, dat, dat vind ik tof. Ja. <laughs> yeah. hey Rick, dank je wel even voor jouw verhaal. En uh, je? ik zeg dank je wel voor jouw verhaal. Ja, okay, ja. Yeah, yeah. En uh, veel luisterplezier nog. Oké, okay, dank je wel. Oké, okay, fijne nacht. Succes, bye. Uh, in de tussentijd heb ik nog een andere uh, beller opgeno opgenomen. Ik zou niet weten wie het is, maar uh, hallo, goeienacht. Ja, ik denk dat ik dat ben. Dat denk ik ook. Ja, <laughs> ik... Uh, Met wie heb ik de eer? Ja, nou goed, ik ben Harriet. Ik uh, Harriet. wil verder voor de rest mijn naam niet noemen, maar uh, dit gaat dus allemaal om grote bedrijven. Maar wat vindt u nu eigenlijk van alle toch niet zo uh, illegale uh, dames die overal maar... Uh, hun werkzaamheden in huis uh, verrichten, terwijl er dus toch misschien wel een aantal mogelijkheden zijn. Ik zelf doe daar niet aan mee. Ik heb dus gewoon officieel. Uh, ja, u heeft het huis. over schoonmakers? Wat zegt u? Heeft u het over schoonmakers en huishouders? Nou ja, goed, dat, dat, dat is dan een beetje het, uh, het vervolg van het verhaal van de grotere bedrijven... die dus uh, via architecten en onderaannemers enzovoort enzovoort... maar ditzelfde probleem doet zich ook voor bij uh, het, uh, het aanbieden van uh, huishoudelijke hulp. En uh, daar komt dus ook van alles en nog wat op af waarvan je dus ook zegt... ja goed, is dat eigenlijk wel... Uh, uh, ja, is dat, is dat juist, hebben die werkvergunningen. Ja. Uh, wat, wat, wat moeten we daarmee? Ik ben er zelf absoluut tegen. Ik heb uh, uh, officiële hulp die ik ook uh, normaal via de, de, de gangbare uh, wegen... Ja. Uh, ja, ja, goed, mijn man heeft toch altijd gezegd, dan komt hij bij mij niemand in huis en <laughs> bij ons niemand in huis die, die dat niet gewoon verantwoorden kan. Nee, maar, uh, want u heeft het even voor de mensen die het door hebben, wat veel mensen vaak doen, uh, even iemand die, uh, uh, die misschien nog asiel zoekt of zo een, een vrouw die even wat geld kan gebruiken, ja, gewoon eventjes nou, zwart voor twee uurtjes per week laten schoonmaken voor een ja, euro of twintig. Ja, ik ben het gewoon niet mee eens. Nee. Ik, uh, en ik vraag me af of er meer mensen zijn die deze mening delen. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar jou, want volgens ik mij is dat in zo'n best wel veel voorkomt. Ik heb me wel eens eerder aan de lijn gehad, ik, ik wil mijn naam niet noemen, omdat ik uit een uh, vrij klein dorp kom waar iedereen me kent. Ah, oh, oké. Okay. Uh, ik, uh, ja, ik wil die hulp absoluut niet hebben. Ik heb een... Uh, Officiële hulp, ik heb een officiële tuinman ik, ik... die me gewoon een rekening stuurt. Ja. Uh, en uh, waarom zouden we dat? Ja, wat moeten we... ja, wat moeten we hiermee? Ja. Nou, Goede uh, vraag. Ik... ik weet ik weet ook niet bijvoorbeeld of er een boete op staat als je dat als particuliere uh, zeg maar, uh, doet. Niet. Ik vraag ja. me dat eigenlijk af of ook daar niet uh, de fiscus uh... of zou moeten controleren. Ja, het is natuurlijk lastig ja, omdat het ja, vaak zo ja, zwart gaat. Ja, ja zeker. Ja. Uh, uh, als je dus een uh, vrij groot huis bewoont zoals ik doe, uh, dan is uh, het voor iedereen toch wel duidelijk dat ik op mijn leeftijd, ik ben niet zo happy uh, meer, ik ben dus uh, ruim 80. Dat is zo. natuurlijk een hele logisch verhaal dat, ja. dat, uh, dat ik niet schoffelen en snoeien en, en snoei en gras maaien en god nee. uh, weet wat doe in mijn huis gewoon nee, al. Ik wil absoluut. dat gewoon niet, maar we moeten, moeten we dat niet met z'n allen een beetje in ja, maar mag ik dan eens even een, een vrij postige vraag stellen? Wat kost uh, zeg maar zo'n tuinman dan ongeveer per uur als je dat uh, gewoon via de officiële uh, wegen doet? Die zou rond de 30 euro per uur kosten misschien iets meer. Ja. Ik krijg dus daar regelmatig een rekening van. Ja. En, uh, Valt op uh, zich nog mee, toch? Waarom? Het valt op zich nog mee toch, denk ik? ik, ik... Dat vind ik ook wel. Ja. Ik heb wel een hele grote tuin van 2500 vierkante meter. Hallo? En ik er... Nou nee, maar ik, ik ben heel fit, ik ben alleen. En ik doe daar dus gewoon vrij veel zelf in omdat ik uh, een, een, een tuin... Uh... U, u heeft een tuin van 2500? Wat ja, zegt u? Zijn u 2500 vierkante meter? Ja, ja. Met Zo. huis en tuin en uh, het is echt groot. En uh, ik, ik, ja, het is, het is mijn lust en mijn leven en uh, ik hou dus uh, heel veel zelf in de gaten. Maar er zijn natuurlijk snoeipartijen en, en, en ja. gasmaaien wat wat wat zwaar wordt. Ja, nee. Dan. En ik zie eigenlijk niet in waarom we dus, dus uh, de mensen die dus hun bedrijven hebben en. En daar ook hun personeel hebben en, en dat betalen moeten. Dat we dus gewoon uh, niet zo, zo, zo eerlijk zijn om die mensen ook hun kans te geven. Hè? Precies. En, uh, ook goed voor de economie. Wat zegt u? Ook nog eens goed voor oh, ja, de economie? Niet, niet zonder meer. En dat geldt ook voor, voor, voor schilders. En uh, dat geldt ook voor uh, alle ja, werkzaamheden die je in huis moet verrichten. Nu heb ik die niet zo vreselijk veel. Want ik heb een zeer solide en, en goed gebouwd huis uit de jaren 60. En dat is, uh, ja, ja. Maar dat doet er niet toe. Uh, ja. Ja. Ik, ik vind trouwens dat hij nog behoorlijk uh, uh, uh, uh, kwiek klinkt voor iemand van uh, boven de 80. Boven te <laughs> <Wat> <laughs> ik leuk. ben al wel een paar jaar weduwe, maar uh, nee, nee, goed. En ik heb dat ook wel goed in de hand. En nog, nog wel kerngezond. Wat zegt u? Nog wel kerngezond. Jazeker. En, en kunt u dan even wat, <laughs> wat, wat, wat tips geven aan, uh, aan de jonge luisteraars? Uh, he, heeft u uh, niet gerookt en, uh, en gesport? Nee. En, uh, nee wat is het geheim? Niet, ik drink niet. Ik, uh, ik ben dus de, de, de, de helaas weduwe van een uh, ja. huisarts. Dus, eh, uh, ja, goed, en, uh, we hebben een druk, druk leven gehad. We hebben een gezin opgevoed en, eh, uh, ja, misschien word je daardoor ook wat, wat, uh ja, goed, wat, wat, wat, uh, ja, je bent niet vechtlustig, maar je, je staat toch wel met beide benen in de maatschappij en ja. je realiseert je dus ook dat, uh, ja. dat dit gewoon eigenlijk, uh, ja, eigenlijk kan dit niet wat, wat er gebeurt. Nee. En Grijpt. Ik uh, ben ook van mening dat we dat, uh, dat toch wel met z'n allen een beetje op een rij moeten zetten. Hè? Ja. Maar het gebeurt helaas te weinig. Hè. En, er, uh, en ik denk dat er erg veel personeel uh, inderdaad zonder werkvergunning uh, werkt hoor. Ja. Ik woon in het zuiden van het land en uh, ik zie veel om me heen. Oké, okay. nou misschien <laughs> dat er wel een, een politicus luistert vannacht die het even op wil pakken. Ja, ik ik ik vraag me dat af. Hoor. Kunnen we dat nu niet? Uh, kunnen we dat nu niet in banen leiden? Dat is toch te zot voor woorden. Ja. Uh, toen mijn man nog leefde, ging hij altijd van het uit en Ik was het daar voorkomen mee eens. Er komt hier niemand in huis die uh, niet normaal zijn uh, dit als zijn werk beschouwt en. Uh, uh, ook geen personeel in huis uh, in de vorm van schoonmaakbedrijf, uh, schoonmaaksters. Ja. Die dus uh, dat, dat allemaal maar, uh, ja ondanks hun WW die ze krijgen of een bijstand, ja. dat nog een zeventje Even erbij verdienen. En... Ik begrijp u, uw punt is gemaakt. Gewoon, we moeten gewoon eigenlijk ergens, ergens terug. Ja, oké. Okay. Nou... Ik weet niet of u het uh, helemaal met me deelt. Uh, nou, ik, ik denk het wel, hoor. Ja, hoor. ik vind als iemand uh, werkt, dan kan dat uh, best gewoon netjes via de officiële wegen, wel? Ja, niet? dat kan toch. Ja. En uh, dat, dat is toch niet meer dan normaal. Wij werken toch allemaal via de, via de normale ik wegen. Ik wel, ja. <laughs> ja. ja. En uh, mijn technicus ook, die steekt ook zijn vinger op. Die heeft ook nou, gewoon ja, een vergunning. Ja, en, en degene die dat zwarte werk erbij doen, die krijgen natuurlijk wel een bijstand. En die klagen ja. daar gigantisch over. Ja. En ik, ik, ik, ik heb daar moeite mee. Ja, dat begrijp ik goed. Nou, ik ben benieuwd of ik daar reacties op krijg. Ik ook, ja. Nou, blijft u luisteren. Ja, en, dat uh, doe ik zeker, want uh, uh, dat is het enige probleem. Ik slaap slecht. Oh, ja. Ja, maar dat geeft niet. Dat nee. is gewoon als je nog kort, althans, wat is kort anderhalf jaar uh, toch wel uh, er alleen voor komt te staan. Mm -hmm. Ik heb weleens wat wel kinderen, maar die wonen ver weg. Uh, uh, dus dus dan, uh, dan moet je die zaken zelf op een rij zetten. Ja. En dan uh, blijf ik toch een beetje bij mijn standpunt. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik vind het fijn dat u luistert vannacht. En, uh... Ja, ik luister altijd. Oké. Okay. Nou, beda bedankt voor het uh, voor bellen. Ja, ik ben benieuwd op reacties. Oké, okay, is goed. Fijne ja, nacht. Ja. Goedenacht. <laughs> Dag, tot ziens. Uh, ik heb in de uh, tussentijd heb ik, uh, nog weer even op de goede gok een, een beller opgenomen op de andere lijn. Goedenacht. Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Met Jan. Hallo Jan. Moet je luisteren, ik ben aan het beregenen voor de nachtvorst. Ik ben fruitteler. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Dus, maar ik heb natuurlijk met die uh, Nederlandse werkgeverstoestanden erg veel te maken. Okay. En het is zo dat er in Nederland 500.000 mensen de laatste 15 jaar... door de evangelische communisten veel te makkelijk geld hebben gekregen. Is en daardoor moeten wij Polen, Roemenen, Portugezen, Grieken, noem het allemaal maar op... Om onze, om onze appels geplukt te krijgen. En de tuiners in de kassen en dergelijke. En iedereen schreeuwt allemaal van illegale arbeid. Maar dat kan gewoon niet meer... Want als ik dus hier een pool heb lopen waar geen goede werkvergunning bij zit, krijg ik een boete van, van die pool van 9.000 euro. Zo. Daarbij moet ik dan een jaar sociale lasten betalen voor die man, terwijl die bij mij maar acht weken werkt. Ja. Maar ja? ho hoe doet u dat dan? U controleert gewoon elke werknemer bij u Uiteraard. goed op... Ik uh, ja. eh, bedoel, daar komt hier niks eh, als tussen eh, die... Want dus je krijgt controle van de arbeidsdienst, belastingdienst, eh, vreemdelingenpolitie, eh, noem het hele evangelie maar op, arbeidsinspectie. En ja. dat krijgen wij allemaal. Maar de evangelische communisten hebben de laatste tien jaar ervoor gezorgd dat die bijstanduitkeringen veel te makkelijk gegeven worden. En, en wie bedoelt u dan met die evangelische communisten? Dat zijn jullie. Uh, uh, jullie zijn evangelische communisten. En oh, je hoort overdag hoe dat jullie daarover praten. Die men van dit is de dag en weet ik wat allemaal. Ja, ja. Men is ver, ver afgedreven van de dagse praktijk. Oh, wacht even, heeft, heeft u het dan over de gasten aan tafel of over de presentant? Want Even voor de duidelijkheid. We, wij We van de omroep. Op één keer een de Tweede Kamer fractie, het oh, okay, uh, okay. radiospul, alles bij elkaar. Jullie zijn evangelische communisten, want je moet daar onmiddellijk mee stoppen. En Rutte gaan helpen met de regering. Ja, maar meneer, wij, wij, wij, wij bepalen beleid niet, hoor. Ja, natuurlijk wel. U zit toch allemaal dwars te doen? Jazeker. W wat zit ik te doen? Jullie doen toch alles even dwars? Nee, helemaal ja, niet, ja, hoor. We hebben voor alle kansen dus, oog, ook in het uh, programma juk, Dit is de Dag. hebben veel te druk te maken over ontwikkelingshulp en wat er, dat arme negentje, weet je wel, dat daar in dingen zit. En als hij daarmee bezig is, als hij dat geld verdiend heeft, dan zegt hij, 'Doeg, ik kom niet meer twee dagen, ik zou me naar vol. Okay. En zo werkt het in de wereld. Nou. Maar weten jullie niks van? Oh, en u wel, als fruitreder? Ja, ja, dat weten wij wel, ja. Okay. Want je zit daar in die arbeid, hè? Je weet daar precies hoe dat bij werkt oh, nou ja. allemaal. Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Oké, okay, dus, nou, uh, bedankt voor deze mening. Dus, uh, ik, ik, ik Zorg er trouwens voor dat die bijstandsuitkering, dat allemaal is niet vanzelf gehaald. Nee, maar meneer, meneer, ik, ik kan ik, er helemaal ik, niet voor zorgen, hoor. Ik ben maar gewoon een simpele presentator van een radio Ik Nou, nu dat kan u toch aan uw leidinggevende doorgeven en die gaat naar de partij bij En Ik ga dat toch tegen die man zeggen. Nou, nou Joël Voor de Wind of weet ik wie, ik, wie dat allemaal hebt. Ja, ja niet, niet, niet iedereen van de EO die, die stemt ChristenUnie hoor. Oh, maar 80% toch wel, dan kun je daar niet werken. Ik weet het niet. <laughs> Zeker, nee, dan krijg je wel in de Ballon Towers commissie. Ja. Meneer, ik, ik, ik, ik vind, ik vind u mening bijzonder, maar ik wil u bedanken voor uw belletje... en ik wens u ondanks alles veel succes vandaag bij het werk. Ja, oké, okay. en uh, wil, denk er maar eens goed over na. De ik zal er eens goed over nadenken. En het, en de Bureaucratie dat loopt als een wereld uit elkaar. Oké, okay. nou. En, en dus, dus, dus straks schrijven we Griekenland, Italië, Spanje, al die landen die gewoon allemaal fiet. Ja. En wij mogen betalen, want wij hebben nog geld, hè. O oh, ja, dus eigenlijk zijn ja. wij altijd het slachtoffer. Wij zijn altijd het slachtoffer, want He? die, die, die geld heeft, dan wordt het weggehaald. Ja. Want we zitten toch in die Eerd muntunie. dat kan toch niet anders. Nou. Ja, zo werkt het hoor. Ja. Hoe wil je dat veranderen? Nou, het, is wel, het is wel fijn dat ik iemand aan de lijn heb die precies weet hoe het zit. Zegt u? Ik zeg het, het wel fijn dat ik iemand aan de lijn heb die precies weet hoe het zit ja, ik, bedoel, ik, ik zit al 30 jaar naar de radio te luisteren. En zo. af en toe dan schiet ik een keer even het besloven me nou ik heb even de tijd om te bellen. Want nou. die trekker die draai wel hoor. Eh. Ik probeer alleen wat peren en appels aan de boom te krijgen. Oké, okay, en is de frustratie het nu een beetje Christen eruit? Ik nu in 2 graden. Is het 2 graden? Ja, want u zei ja, aan het begin ik... nachtvorst. Ik denk nachtvorst. Is dat uh, nog steeds? Ja, hey, maar het vriest nou, vries op dit moment 2 graden. En, en waar belt u dan vandaan? Ik bel het uh, Geldermalsen. Geldermalsen, oké. Okay. Ja, dat weten we. Maar dat is wel snel afgelopen, toch? Uh, de nachtvorst, hoop ik. Ja, morgen is het gebeurd, want dan krijgen we een regengebied. Oké, okay, nou. Dus. Maar ja, in die tussentijd, als het dus niet beregent, dan bevriezen die knoppen. Ja. En dan heb je niks. Ik begrijp en het. En het is al een heel rampjaar van het jaar in de fruitteelt. Want de perenteelt is zo dat het vorig jaar hadden we een 150% productie van want ja misschien niet meer dan 10, 15%. Oké. Okay. En dat is natuur, hè? daar kunnen we niks aan doen. Dat is ondernemersrisico. Nee. Dat is hè? Dat overmacht. Ja, nee, dat is natuur, daar werken wij mee, hè. Oké. Okay. Dus dan weten we precies hoe dat er werkt. Okay. Maar die arbeid, dat is echt ja, zo... Nee. Ja, uw, uw punt is gemaakt. Ja, oké. Okay. Bedankt. Prettige dag. Voor, uh, U ook. Dank u wel. Oh, doei. Doeg. Ja, en zo heeft iedereen een mening. En dat, uh, dat mag ook uh, bij dit programma. Dit is de nacht. Uh, uh, iedereen mag bellen. 0800 1121. Ik krijg nog wat mailtjes. Even kijken. Er zit niet heel veel uh, serieus bij. Uh, oh, ik krijg ook te horen dat ik de links ben. Nou, volgens mij heb ik me nog niet zo heel politiek uitgesproken in dit programma. Dus uh, laten we daar niet uh, te snel over oordelen. Uh, Goed, Robert, de PVV-stemmer. Ehm... Uh, Even kijken, we gaan zo met elkaar gezellig verder kletsen. Uh, diverse meningen altijd, uh, altijd welkom in dit programma. Ik vind het eigenlijk wel leuk, zo'n divers palet aan, uh, aan bellers. Uh, dus blijf vooral eventjes bellen naar 0800 1121 of mailen naar nacht.eo.nl of eventjes uh, via Twitter kunt u reageren. Misschien ook uh, op die uh, lieve oude mevrouw die eventjes inbelde uh, met de grote tuin. Die was uh, benieuwd naar reacties over uh, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, schoonmakers of, uh, of tuinmannen gebruiken of inhuren. Gaat het dan via de officiële weg of eventjes gewoon handje -contantje op de zwarte manier? En uh, uh, wat vindt u daar nou eigenlijk zelf van? Laat het horen, 0800 1121. We gaan eventjes luisteren naar Cliff Richard. Love. You know sometimes you look somewhere you know A little in love van Cliff Richard. We praten vannacht over, uh, over illegale werknemers en de boetes die daarbij komen kijken voor ondernemers. Uh, aan de lijn heb ik Peter. Ja, uh, Bas in CEO-programma. Um, de illegale arbeid. Um, de vorige baller. Uh, Dit is een fruitboer. Uh, fruitboer, ja. Ja, ik begrijp uh, wat hij bedoelt. Maar er zit een kern van waarheid in. Um, de grote kapitalisten in ons land, bijvoorbeeld uh, de granalenpellers. Uh, Dit gebeurt allemaal uh, in Marokko, ja, terwijl de hoofddoeken in ons eigen land gewoon werkloos thuis zitten. Um, dat vind ik ook illegale arbeid. Uh, de de, de granalenpellers, deze, deze eigenaar hiervan, met deze gigantische boten. Ze kunnen ook hier in Nederland die granalen uh, gaan pellen. Ah. Uh, de Marokkaanse dames doen dit allemaal in Marokko. Uh, ze worden gevangen op de zee, ze gaan naar Marokko uh, met, met grote kosten. De granalen dan, hè? niet die dames? Ja, ja, ja, ja excuseer. <laughs> maar de, de, de, de, de, de granalen, uh, gepeld, komen naar Nederland en dat alles in opdracht van, van de Nederlandse granalenvangers. Ja. Dit vind ik ook illegale arbeid. Omdat maar, maar, waarom is dat illegaal eigenlijk? Waarom vind je dat illegaal? Nou, dit is een verkopte vorm van illegaliteit. Um, nou, uh, uh, uh, ik ga granalen, ik wil gran ge gepelde granalen hebben. Nou, ik, ik laat ze lekker goedkoop in Marokko pellen. En ik betaal ook de kosten om deze naar Nederland te halen. Ja. Dit is toch ook gewoon illegaliteit? Maar, is maar waarom zo. dan, Peter? Want dat is toch, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zaken doen met, uh, met uh, externe uh, uh, werknemers. Of gewoon in het buitenland uh, uh, een deel van hun werkzaamheden laten uitvoeren. En ik snap vanuit ja. de werkgever gezien, misschien denkt hij nou veel goedkoper om het in buitenland te laten doen, uh, dan doe ik het ja. aan. Ja, precies. Maar dit is toch ook gewoon zwart werk-illegaliteit. De, de Nederlandse burgers worden hierdoor werkgelegenheid... Ontnomen. We hebben genoeg hoofddoeken, we hebben genoeg Marokkanen uh, die, die huilen dat ze niet aan het werk komen. Nou, laten de Marokkanen, die hier in Nederland zijn, maar lekker de, de granalen pellen. Dan zijn die Marokkanen in Nederland ook aan het werk. Waarom uh, moet dat in, in het buitenland gebeuren? Dit is toch ook illegale arbeid? Ik, ja, maar, dit, dit, dit op, op zich snap ik wat je zegt hoor, maar ten eerste vraag ik me af of alle uh, Marokkanen in Nederland uh, uh, graag dan uh, garnalen willen pellen. Of, of dat ze inderdaad allemaal zonder werk zitten. Ik ken ook een heleboel Marokkanen die gewoon aan het werk zijn. Nou, nou, nou, nou kom op. Hè. We leven wel in 2012. De taboe om niet over Marokkanen te praten, die is voorbij. Nou, volgens mij ja. praten we nu over Marokkanen. Nee, maar de Marokkaanse dames, die, die, die, die winkelen wat, ze lopen door straten, een beetje doelloos, ze vinden geen werk. Maar de Marokkaanse dames... Waar woon Marokkaan... jij, Peter? Maarblieft? Waar woon jij? Ik woon in Maastricht. Oké, okay. en daar is dat het geval in ieder geval, volgens jou? Nou, daar, we leven in 2012, kom op. We hoeven, er is geen taboe meer. Uh, Ah, niet te naïef alstublieft, hè. Nou, Marokkanen... je, even luisteren, best, Peter. Ik, ik kom uit Rotterdam... en daar zijn Marokkanen toch behoorlijk vertegenwoordigd. Juist, juist. En dat, ik, ik, dat ken er zeker, ik ken er zeker die op straat rondlopen... maar ik ken er ook zeker een heleboel die gewoon een netjes baan hebben. Nou, maar ik ken er ook een heleboel die werkloos zijn in, in, in, hier in Nederland... maar de Marokkaanse dames te Marokko zijn allemaal werkwillende gasten. Allemaal werkwillende dames, maar de Marokkanen hier in Nederland... Uh, het behoeft geen uitleg meer, kom op. Maar, de, maar de, het gaat om de illegale arbeid. Maar heb je cijfers dan, Peter, als je er zo zeker van bent? Alstublieft. Heb je er cijfers van? Je, zegt, je, je, je vertelt het alsof het zeg maar, geen enkel punt van discussie meer zou moeten zijn. Nou, um, alsjeblieft. Geen naïviteit, alsjeblieft. Uh, um, nou, uh, ik, ik, ik vraag gewoon om cijfers. Ja, je, eh, ik, ik... De Marokkaanse dames hier, ze lopen op straat alleen okay. maar te winkelen. Ze lopen met een hoofddoek een beetje doelloos door de stad. Maar, deze, maar ik vraag me dan af, de Marokkaanse dames te Marokko liggen heel uh, intensief kanalen te pellen. Ja. Ja. Zeer goedkoop, waar, waarvan de grote kapitalisten alleen maar hun winst te maken... Maar de mensen. Eh, okay. eh, naar... Jouw punt is duidelijk. Jij vindt dus eigenlijk dat die granalenpellers eh, in, in Marokko. Ze moeten die granalen als ze gevangen zijn, moeten ze gewoon naar Nederland komen. Dan zetten we de eh, Marokkaanse ja, nee, dames niet. in Maastricht aan het werk. En dan eh, is iedereen ja. van zijn probleem af. Ja, want het zijn, het zijn de Nederlanders die eigendom zijn van die granalen. Maar de Nederlandse, die kapitalisten. Ja, excuseer me, maar die, die gemene kapitalisten. Ja. Eh, Nederlandse kapitalisten laten het lekker goedkoop in Marokko doen. En daarna transporteer ze, ze naar ons eigen Nederland... ...terwijl we hier in Nederland zoveel werkzoekende gasten hebben. Ja. Noem ze maar lekker werkloos. Nee, het zijn werkzoekende uh, gasten. Maar de Marokkaanse dames kunnen hier ook. Die kunnen hier ook kanalen pellen. En ja. dat geeft dan meer aanzien. Dat, dat geeft ook eens respect naar die Marokkaanse dames... ...met hun hoofddoeken op straat. En okay. die willen ook graag aan het werk zijn. Want, Want dat heb je kijk... wel. Je hebt wel respect voor die dames. Voor de Marokkaanse dames in Marokko heb ik het respect. En in maar Nederland niet? In Nederland niet, nee. Geef mij eens een reden waarom wij Nederlanders respect moeten hebben voor die Marokkaanse dames met hun hoofddoeken op straat. Die kunnen toch te ook tegen haar na hier in Nederland, waarom moeten hun familie, hun vrienden, hun Marokkaanse landgenoten dat in Marokko doen. Waarom? Omdat de Nederlandse kapitalisten niet de, de salaris willen betalen aan de, Nederlandse, ja. aan, aan, aan, ja, aan de Marokkaanse dames hier in Nederland. Ik, ik, ik, ik begrijp wat je zegt, Peter. Ik, ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben, maar je punt is gemaakt. Ja, of je het eens of niet, maar niet te naïef alsjeblieft... ...over deze uh, schaarse crisistijd. Nee. Huh? Oh, oh, het was vroeger een taboe om over Marokkanen te praten, over de Ah, nou, lu Luister, Peter, dat, dat is helemaal geen taboe. En zeker bij mij niet. Uh, uh, maar uh, ik, ik weet alleen niet of je zin, problemen oplost... ...door al het werk in het buitenland uh, te verbieden als het ook in Nederland kan. Omdat we namelijk als Nederland ook uh, uh, gewoon een uh, relatie met het buitenland... Heb het onderhouden en economisch, misschien ook gewoon afhankelijk zijn van buitenland, nou, zowel qua import als qua export. Dus ik, ik, ik weet niet of je dat oplost als je tegen iedereen zegt: het mag alleen in Nederland gebeuren. Nou, ik, dit mag, dit moet zelfs in Nederland gebeuren. Waarom? Het is, wij, wij, wij leven hier in Nederland. Wat interesseert ons burgers dat buitenland? Ook bijvoorbeeld het Annou National, altijd okay. Masirië, altijd dat. Altijd wat wat, wat voor dat kleren, dat kleren is... draag jij, Peter? Komen die uit China of uit Nederland? Blijf. Wat voor kleren draag jij? Komen die uit China of uit Nederland? Ik heb geen idee waar die vandaan komen. Nee, nou waarschijnlijk uit China. Terwijl misschien voor een paar tientjes meer heb je kleren uit Nederland. En Die kans is heel erg groot omdat de Nederlandse kapitalisten... dat graag in het buitenland heel goedkoop laten maken... door de werkwillenden in het buitenland, welke zeer goedkoop zijn... Voor die gemene... Ja, maar dat, dat is dat toch Ka vaak de kwestie? De Nederlander wil gewoon uiteindelijk het minste voor betalen. Want er zijn, beste, er zijn best producten uit Nederland, maar die zijn nou gewoon duurder. U zet in de buurt, niet de Nederlander, maar de Nederlandse werkgevers. De Nederlandse dikkoper, de Nederlandse kapitalist. Die bedoelt u. Nee hoor, gewoon de gemiddelde Nederlandse burger betaalt liever 1 euro voor zijn genade dan 2 euro als het uit Nederland komt. Ja, ja, ja dat, dat, dat klopt. Maar, omdat de Nederlandse werkgevers dan ook 3 euro winst hebben. Ja. Nou ja, en misschien de Nederlandse arbeidskrachten gemiddeld duurder zijn. Ja, ja. Oh. Maar dan, daarmee is de werkloosheid niet opgelost. Nee, dat, dat snap ik. Maar ik geef alleen maar aan dat, dat ik het niet onbegrijpelijk vind dat het gebeurt. Ik zeg niet of het goed nou, of slecht is. Ja, maar de, maar de, de Marokkaanse uh, hoofddoekvrouwen, die zitten hier thuis okay. nutteloos, uh, zonder werk. Ja, ze krijgen allemaal een uitkering. Maar, maar die willen ook niet werken. Maar de, maar de Marokkaanse vrouwen, ja, waar ik respect voor heb, die in Marokko leven... Ik, ik, ik praat over de Marokkaanse dames ja. in Marokka. Okay. Daar heb ik respect voor. Want okay. die zitten te werken. Okay, ten, gunste, ten gunste van de kapitalisten in Nederland. Ik, uh, ik dank jou voor jouw mening. Je punt is gemaakt. Ik uh, dank, u. Ik uh, dank, uh, dank uh, u ook voor dit gesprek. Okay. Ik wens jou een ja. fijne nacht. Oké, okay, fijne nacht insgelijks. Dank je wel. Dag. Uh, ik heb nog iemand aan de lijn. Ik weet nog niet wie. Goedenacht. Goedenavond, Michael. Michael, hallo. Wat is, hey. jouw, uh, wat is jouw mening? Uh, ik, actually, ik heb twee dingen in mijn hoofd. Alleen... Na de afgelopen vijf uur zit ik gewoon met garnalen in mijn hoofd. Ja. Maar ik weet wel van oudsher was garnalenpellen iets voor de Nederlandse vissersvrouwen en de familie. Oh, echt waar? Ja, en dat is toen door de regering is het thuispellen verboden. Ja. En pas toen is het naar Marokko gegaan. Oh, oké. Okay. Want je had hebt toch ook uh, je had toch ook iets over reclame, geloof ik, van uh, centraal beheer over uh, garnalenpellers. Niet, eh, niet lullen, was... maar pellen of zoiets? Wat was het nou? Ja, dat kan wel. Ja, dus je auto heeft het verboden, zeg maar, om het thuis te doen. Maar waarom, waarom, is, dat ja, waarom, is, dat waarom is dat verboden? Ja, dat is de regering uit. Dat weet ik nog wel. mijn opa en oma, of mijn, ja, mijn oma, dat het ook, thuis pellen. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, dat is voor mij als het goed is, 40% van alle garnalen gewoon mee op worden gepeld. We hebben haastnoten, die machines. Oh, oké. Okay. Dus ik, uh, ik snap ook niet of waar die man zich over op, opvond. Op, op nee, oké. Okay. Maar dat, oh, die weet ik niet. Ik had het... ik... Uh, ik heb glazen waar ze dan niet gewoon, die komen drie maanden mijn ramen lappen. Ja. Maar ik weet toevallig dat dat zijn geen Nederlanders. Het ja. bedrijf wel, maar de mensen die het niet En zou je dan als particulier verantwoordelijk zijn voor die man die jij zeg maar of het bedrijf dat jij inhuurt ja. om je ramen te doen? Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik weet dus niet, uh, dat bleek niet uit de reportage, of je nou als particulier ook strafbaar bent voor het dus via, via inhuren uh, zonder dat jij er zelf voor gekozen hebt van een illegale werknemer. Uh, maar ik denk wel dat je beter het zekere voor het onzeker kan nemen. Okay, dat voelt me af, want ze hebben over bedrijven, bedrijven. Maar ja, uh, niet zoals je zo'n glazen was, ik uur gewoon. Uh, of ja, ik betaal gewoon de glazen was, zeg. Ja. En er is een Nederlander die komt volgens mij met, met, met, uh, met twee of drie Polen over Roemenië. Dan maakt het niet wat het is. maar dat zijn geen klanten die je als collega's meeneemt. Nee, snap ik. Dus ik vraag, ben jij dan zelf aanspraken ook niet? Want even, wat is, jouw, uh, wat is jouw business of komen ze gewoon thuis uh, bij jouw thuis in Ramenlappen? Ja, gewoon. Uh, gewoon ik heb gewoon. Uh... En dus een keer in drie maanden heb ik gewoon een glaasje, want je komt boven al die ramen door, die ik heb gaan ladder en alles. Ja. Dus, dus In, in, in, in begin met, en nu is het begin heeft hij nogal druk gekregen. En, en dat glaasje was het, dag, dat is wel gewoon een officieel bedrijf, je dan, uh, ja, die stuurt je dan een factuurtje. Bedrijf, ja. ja, dat is gewoon een officieel bedrijf. Het uh, gaat ook netjes uh, via factuurtje worden, dan krijg, uh, krijg ook wel de deur halen, maar je krijgt ook netjes een factuurtje van elke keer. Dus. Ja. Dan zou je gevoelsmatig zeggen dat het hun, uh, hun verantwoordelijkheid is, hè? Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Maar... Totdat je dit hebt gehoord. <laughs> ja, precies. Omdat ik al hoor van de, de aannemers aan voor schades of letsel van uh, wat een onderaannemer dan op zijn bouwplaats oploopt. Dat was ook laatst op het nieuws. Oké. Okay. Ja, daar zit ik... je dan niet op te wachten. Nee, ik voel oh me ja, Misschien is er nog iemand die gaat wel die daar wat zijn af maar... Ja, ik zou... Ik, ik, wou dat zeggen? Ja, ik weet het namelijk zelf niet, maar uh, misschien dat er luisteraars zijn die uh, juridisch uh, iets, uh, iets beter zitten of uh, een keer in de Vreemdelingenwet gedoken zijn. Want dat, dat is volgens mij de wet waarin al dat soort dingen bepaald staan. Uh, ja. Ik weet het niet, maar goed, laten we daar een oproepje voor maken. Hé, ben, jij, ben jij onderweg, hoor ik dat goed? Ja, ja, ja. Wat, uh, wat ben je aan het doen? Ik uh, Vis aan het rijden. Vis aan het rijden, oké. Okay, je, uh, je werkt in de transportsector. Uh, ja. En waar gaat de vis heen? Deze gaat naar Duitsland. Oh, vanuit Nederland. Ja. Oké, okay, en wat voor vis is het? Geen garnalen? Nee, ja, er is ook wel een beetje bij Een hoop uh, zeevis. Oké. Okay. Het is gewoon uh, vers van de afslag en dan uh, gaat zo naar Duitsland. Daar wordt het weer dan uh, verdeeld onder mijn klantjes en zo. Okay. Dus jij bent iemand die wel vaker uh, s'nachts wakker is? Ja, alleen maar. Oh, oké. Okay. Dus uh, ik ben altijd door, uh, rond uh, 5, vijf, uur s'avonds. En dan werk ik de hier, uh, nou ja, tot, tot in de ochtend. En dan uh, leeg slapen en dan weer uh, laaien tot het huis. En dan luister je altijd naar Radio 1? Oh, in principe wel, ja. ja. Oké, okay. Oh, gezellig. Tot, uh, tot aan de grens en zo, meteen, dan is het allemaal mooi over. Maar... Ja. En je zei aan het begin van het gesprek, ik heb twee dingen in gedachten. Weet je, je het andere nog? Of heb je het ja, anders ja, overtoeld? Ja, ja, dat is het. Ik, ik, ik, ik, ik, ik was zo... Uh, ik ben door die mannen die zo boos werden, ik ben helemaal <laughs> kwijt. Ja, ik ben het echt <laughs> ja, niet meer. Het lijkt af weddinggarnalen. Ja. Hey uh, Michael, dankjewel even voor jouw belletje. Okay, ik, ik hoop yeah. dat er even iemand inbelt die dat kan verduidelijken. In hoeverre je als particulier dus verantwoordelijk bent uh, voor de werknemers die je gewoon uh, inhuurt, bijvoorbeeld een glazenwasser. Ja. Uh, misschien komt dat in het volgende uur aan bod, want dan uh, gaan we gewoon weer even verder. Dus dank uh, je voor jouw bel, uh, belletje en uh, succes met de rij vannacht hè. Oké, okay, dankjewel hè. Oké, okay, fijne nacht. Doe you <music>